7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. ...met een valse melding over een beroving waarbij was geschoten. Een familielid heeft zijn stem herkend op de opname. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de man zijn dood uitgelokt heeft. Opmerkelijk is dat zijn vader zes jaar geleden ook is doodgeschoten door de politie. De Rijksdienst voor het Wegverkeer roept bijna 300 auto's terug... ...afkomstig van een autobedrijf in het Limburgse Swalmen. De voertuigen zijn mogelijk onveilig. Bij de garage zijn auto's met schade niet goed hersteld of met gestolen onderdelen. De RDW gaat auto's die eerder goedgekeurd werden nu nogmaals controleren. Na Duitsland heeft nu ook Frankrijk te kampen met overstromingen door de vele regen. De Seine is op sommige plaatsen buiten zijn oevers getreden en straten staan blank. In Parijs is nog niets ondergelopen, maar daar staat het water in de Seine wel vier meter hoger dan normaal. Promenades en wegen langs de rivier zijn afgesloten en rondvaartboten uit de vaart genomen. Luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft 75 vluchten geschrapt in verband met de stakingen in Frankrijk. Morgen leggen de Franse luchtverkeersleiders het werk neer uit protest tegen de hervorming van de arbeidswetgeving. Schiphol denkt dat de staking ook gevolgen zal hebben voor Nederland. Hoeveel vluchten worden getroffen is niet te zeggen. Op Roland Garros is tennister Kiki Bertens... in de kwartfinale van het dubbelspel uitgeschakeld. Met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larson... verloor ze in twee sets van een Frans duo. Vanmorgen was Bertens in het enkelspel wel succesvol. Ze bereikte daar de kwartfinale... door de Amerikaanse Madison Keys in twee sets te verslaan. Het weer, er trekken buien over het land... en vooral in het zuidoosten kan het stevig omweren en hard regenen. Later in de avond trekken de zwaarste buien weg... Morgen, vrijdag en zaterdag blijft de kans op een bui in het binnenland het grootst. Langs de kusten is het vaak droog. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de randstad staat nog een handvol files. De avondspits is dus eigenlijk zo goed als voorbij. Op de A4 richting Amsterdam. Bij Leidsendam nog vijf kilometer. En verderop richting Amsterdam voor het knopen er Nieuwe Meer drie. Op de ringweg van Amsterdam vanaf de A10 Zuid naar de A10 West staat tussen Watergaasmeer en dat 4 kilometer file. En er is een ongeluk gebeurd op de A15 richting Rotterdam. Tussen Harningsveld, Giezendam en Papendrecht staat 7 kilometer. De reis ook is dicht en dat kost je een half uur extra. Tot zover de verkeersing.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 Stel nou dag, en dat was het wel weer dan. Slow. No. The pretty things in life, all the places that we've been to, the people we relate to, all the loving we give into, blow the tears from.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 I know that I danced to a different song It's a shame that I got to go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 Take it in, but don't look down Cause I'm on top of the world, hey I'm on top of the world, hey been Waiting on this for a while now Paying my dues to the return I've been waiting this smile, hey Been holding it in for a while, hey. Take you with me if I can Been dreaming of this since a child I'm on top of the world I've tried to cut these